1 uur. Dit is Radio 1 De Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Nou, nou, nou, is dat goed? Uh, Ja, piepen, knorren, knarsen. Het is hem allemaal wat. Maar uh, we zijn er. Een werklunch met Arthur Brand zometeen. Vinden van gestolen kunst. Nu het NOS Journaal. Door Alt Meegens. Goedemiddag. Nieuwe bombardementen gemeld in Syrië. Mugabe voor de zevende keer beëdigd in Zimbabwe. Een afscheidsfeest voor Beatrix is uitgesteld. Vanuit het westen raakt het bewolkt. Alleen in het oosten en noordoosten van het land blijft de zon nog geregeld schijnen vanmiddag. In het zuidwesten en het zuiden kan het ook gaan regenen. 21 graden zo ongeveer in Zeeland. In Groningen kan het 25 graden worden. Morgen wordt het geleidelijk zonniger en dan blijft het droog. Uit Syrië komen berichten over nieuwe bombardementen bij Damaskus... op de plaats waar gisteren die aanval met gifgas zou zijn geweest. Midden-Oosten correspondent Sander van Hoornu. Sander, wat weet jij over die gevechten in Damascus? Nou, om maar met het belangrijkste te beginnen... dat het dan tussen aanhalingstekens conventionele gevechten zijn. Dus niet weer een melding van uh, nieuwe aanvallen met al dan niet uh, chemische wapens. Maar wel inderdaad wat je zegt op precies die plekken die gisteren geraakt zijn. Die wijken die gecontroleerd worden uh, door de rebellen. Uh, ja. kun, kun je stellen dat het leger op deze manier probeert... om eventuele sporen van gisteren uh, te wissen? Ja, dat is dan natuurlijk meteen de speculatie. Maar nee, nee helaas, dat kun je niet concluderen. Als er al iets uh, met chemische wapens gebeurd zou zijn gisteren. Uh, die gevechten in de buitenwijken van Damascus, ook op deze plaatsen. die gaan de hele tijd door. En ook gisterenmiddag werd er zwaar gevochten op die uh, plekken. Dus nee, dat kan je niet concluderen. Een andere speculatie die je veel hoort nu is dat doordat. Uh, Syrië geen waarnemers op die plek toelaat... dat dat ook een, een, een vingerwijzing is dat ze iets gedaan hebben. Uh, hè, want anders zou je kunnen voorstellen... als ze helemaal niets gedaan hebben... dan zou je daar die VN-waarnemers zo snel mogelijk... met zoveel mogelijk pers naartoe willen hebben. Maar ook dat ja. is natuurlijk een redenering... waar je geen schuld uit kunt afleiden. Met andere woorden, we weten nog steeds niet... wat er gisteren precies gebeurd is. Nee. En het zou ook nu veel, veel te gevaarlijk zijn voor waarnemers... om daar onderzoek te gaan doen. Ja, zeker. En uh, nogmaals, ik heb het al eerder gezegd... dat is toch een valide argument. Want op het moment dat je wil gaan waarnemen... maar uh, je auto wordt opgeblazen... of uh, per ongeluk door iemand beschoten hoeft niet eens expres te zijn... dan kun je ook niet meer waarnemen. Dus dat is wel degelijk een valide argument. Sander van Hoorn. In Zimbabwe is Robert Mugabe voor de zevende keer beëdigd als president. Mugabe, 89 is hij inmiddels, uh, zit al 33 jaar aan de macht. Begint aan een nieuwe ambtstermijn van vijf jaar... Het constitutioneel hof in Zimbabwe bevestigde dinsdag... dat de overwinning van Mugabe eerlijk en geloofwaardig is... en de wil van het volk uitdrukt. Zijn rivaal Tsvangirai woonde de beëdiging van Mugabe niet bij vandaag. Zijn partij vocht aanvankelijk de uitslag aan... maar trok een klacht daarover bij de rechtbank in... met ons argument dat de rechters er toch niet serieus naar zouden kijken. De Rabobank heeft een moeilijk halfjaar achter de rug. Er werd in de eerste helft van dit jaar dan wel 1,1 miljard euro winst gemaakt... Is toch 14% minder dan in de eerste helft van vorig jaar. De bank heeft de cijfers net toegelicht. Deden ze op een persconferentie. Voor ons is daar economie-redacteur André Meijnen maar bij. André, waar lag het nou aan? Ja, natuurlijk het gemende beeld dat we om ons heen zien en de voorbije maanden vertelkens ook in horen. En ook vorige week ook weer door bij het, het, het, het Centraal Planbureau. Dat eh, in Europa is de enige groei waarneembaar. Alleen Nederland blijft zeg maar achter en zit nog steeds in de recessie. Terwijl iedereen natuurlijk rijkhalsend uitkijkt naar verandering en iets van herstel en groei. En dat betekent dus ook heel veel klanten van de Rabobank. Eh, zowel bedrijven als particulieren. Wat in de problemen komen of in de problemen zijn. Zwaar weer verkeren Denk aan de bedrijven aan de kant. Denk aan de bouw, de glastuinbouw en met ook de, bijvoorbeeld de midden veel winkeliers zitten in problemen. En dus moet je voorzieningen treffen, geld apart zetten, omdat je berekent op dat niet alle kredieten, niet alle leningen, niet alle hypotheken ook worden terugbetaald. Hm. Dit keer hebben ze 1,1 miljard moeten apart zetten. In de stroppenpot zit bijvoorbeeld nu 4,1 miljard. Het is iets van een keerpunt, zeggen ze bij de Rabobank. We zien wel dat die, die voorzieningen, die, die verliezen die we moeten nemen, of in ieder geval al dat we moeten afschrijven, iets afnemen. Uh, maar of dat nou zeg maar het uitbodemen is en dat het zeg maar zo vlak blijft, of dat het misschien het begin is van een ommekeer, dat durven ze hier... Eigenlijk nog niet te zeggen. Integendeel, ze zeggen eigenlijk nog 2013-2014 zal waarschijnlijk een vlakke groei te zien geven. Uh, dat wil zeggen uh, eigenlijk blijft het op de plaats waar we zitten en geen spectaculaire veranderingen. Ja. Kan het ook te maken hebben, André, met het, het, het Libor-schandaal dat daarvoor geld uh, apart is gezet? Nou ja, nee, dat niet zozeer. We hebben zo'n geld apart gezet. Er was natuurlijk al uh, toen het bekend werd dat, uh, dat andere banken al moesten opdraaien... en een uh, claims en boetes moesten betalen... zaten ze al op een, uh, nou, een schatting van tussen de 300 en 500 miljoen. Ze hebben we niet willen zeggen hoeveel ze apart hebben gezet... maar je moet inderdaad denken in een de orde van grootte van enkele honderden miljoenen. Maar dat is niet zozeer het probleem. Het probleem zit hem echt zeg maar, in de breedte van de economie... en de manier waarop de Rabobank verstrengeld is met de Nederlandse economie... via particulieren, via de woningmarkt en via het krediet aan het bedrijfsleven. Heel kort nog even, André. De, de rest van het jaar, hoe kijken ze daar tegenaan? Nou, zoals gezegd uh, wachten weinig veranderingen. Uh, hopen op herstel, zien uit naar herstel. Zien wel hiernaar nou wat lichtpuntjes en dergelijke meer. Maar dat is niet eigenlijk voldoende om daar nog heel erg blij en enthousiast over te worden. André Meijnenma bij de Rabobank. Dankjewel. De oppositie wil opheldering van het kabinet over een mogelijke nieuwe steunoperatie voor Griekenland. Minister Dijsselbloem zegt in het Financiële Dagblad vandaag dat er na 2014 voor Griekenland nog iets moet gebeuren. Dinsdag zei de Duitse minister Schäuble al dat er na 2014 misschien een nieuw hulpprogramma nodig is voor de Grieken. Een woordvoerder van Financiën benadrukt dat de uitspraken van Dijsselbloem in lijn zijn met afspraken van uh, eind vorig jaar in de eurogroep. De SP zet daar vraagtekens bij, omdat Dijsselbloem een jaar geleden nog zei dat er misschien wel voldoende steun was gegeven. PVV-leider Wilders spreekt van verraad. En het CDA noemt de uitspraken van Dijsselbloem ontijdig en onverstandig. Dit is het NOS-journaal. Het Dooralt Meegens. De blokkade van downloadsite The Pirate Bay. Vorig jaar mei was dat. Heeft weinig effect. Sinds die blokkade wordt de site op last van de rechter geblokkeerd. Maar Nederlanders downloaden desondanks gewoon muziek en films zonder te betalen. Zeggen onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam. Eén van hen hebben we nu aan de lijn. Joost Poort, goedemiddag. Goedemiddag. Hoeveel Nederlanders uh, downloaden nog, uh, nog illegaal op deze manier? Kunt u dat zeggen? Um, nou ongeveer een kwart van de uh, Nederlandse bevolking... heeft het afgelopen half jaar uit illegale bron gedownload. Ja. En dat percentage is uh, ten opzichte van een half jaar daarvoor... voordat uh, een groot aantal ISP's moest blokkeren, uh, hetzelfde gebleven. Dus kun je dan stellen dat die blokkade vorig jaar van de Pirate Bay... Uh, niet zo zinvol is geweest, niet zoveel effect heeft gehad? Nou, niet alleen uit dat cijfer, maar we hebben veel meer onderzocht. We hebben uh, mensen ook rechtstreeks gevraagd of het uh, blokkeren van de toegang tot de Pirate Bay uh, effect op ze heeft gehad. En daarnaast hebben we ook met uh, een techniek die heet BitTorrent Monitoring... hebben we heel precies gekeken wat de herkomst was van de, uh, de peers, zoals dat heet... Uh, die bestanden wilden uitwisselen uh, uit de illegale bron. Ja, de nou, peers, dat, dat ooit... zijn de mensen die dat gezamenlijk uh, in stand houden, dat, uh, dat systeem. Als je ja. Via de Pirate Bay een, een torrent uh, tracker download. Dan, uh, en je start het, het proces, dan, dan begin je stukken van dat bestand uit te wisselen met, met andere uh, gebruikers. Ja. Dat heet de peers. En uh, we hebben een, uh, een tool ontwikkeld om te kijken wat de uh, internetprovider is van die peers. Mm -hmm. en, en dan zie je dat uh, de partijen die hebben moeten blokkeren sinds mei vorig jaar, uh, de, de internetproviders, uh, nauwelijks uh, minder vertegenwoordigd zijn onder die groep van peers. Met andere woorden, de klanten van de... Internetproviders die hebben moeten blokkeren sinds mei zijn vrijwel even goed vertegenwoordigd onder uh, de uitwisselaars van zo'n bestand. Dus er wordt nog net zoveel illegaal gedownload als voor die blokkade, zo'n beetje? Zo'n beetje wel, ja. Ja, ja. Wat wordt er nou het meest gedownload? Nou, op dit moment is nog steeds muziek het meest populair, uh, maar je ziet dat uh, video en film wel uh, hard op weg is om uh, uh, die positie over te nemen of in ieder geval even populair te worden als, uh, als muziek. Ja. Je ziet dat ten opzichte van vier jaar geleden het downloaden van muziek is afgenomen. Uh, waarschijnlijk uh, als gevolg van hele mooie legale uh, ja. alternatieven die nu bestaan. Terwijl het downloaden van film en video nog steeds uh, behoorlijk gestegen is. Ja, ja. boeken is ook in opmars. Maar we krijgen in het najaar een, uh, een Netflix en misschien dat het dan weer uh, allemaal uh, verandert, hè? Dat zou heel goed nieuws zijn natuurlijk als, ja. uh, als Netflix en, en wat RTL uh, nu ook van plan is... Uh, de legale markt eindelijk op stoom begint te komen. Joost Boort, uh, een van de onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam. Dankjewel voor de toelichting. Graag gedaan. Dag. Het feestelijke afscheid van Beatrix als koningin is uitgesteld tot begin volgend jaar. Het nationale feest in Rotterdam stond gepland voor 14 september. Maar het Nationaal Comité Inhuldiging vindt het niet gepast... om dat feest zo kort na het overlijden van prins Frizo te houden. Nieuwe datum wordt binnenkort vastgesteld. Het avondprogramma die 14 september zou in Ahoy zijn... met muziek, zang en dans. De presentatie van het Droomboek voor de koning op 5 september gaat wel door. Koning Willem-Alexander neemt dan het eerste exemplaar in ontvangst... op Paleis Het Loo in Apeldoorn. Sport. De Europese kampioenschappen paardensport in het Deense Herning. Daar staat de Nederlandse dressuurploeg op de eerste plaats. Duitsland kan Nederland nog van het goud afhouden... Het van de band nu, wat moet de Duitse uh, ploeg uh, daarvoor rijden? Ja, de laatste starter van Duitsland, Ellen Lange Haneberg, met Damon Hill, die overigens derde was in de Grand Prix, dat onderdeel van te figuren bij de Olympische Spelen vorig jaar, die moet dan uh, 83,693, uh, althans één puntje meer halen, 694, dus om uh, Nederland te verstoten van uh, het, uh, het goud. En uh, ze moet uh, 83.266 rijden, uh, of één puntje meer... om Groot-Brittannië van het uh, zilver af te houden. Dat hangt dus echt van uh, haar af en dat weten we al voor ongeveer kwartier. De Nederlanders vandaag hebben het fantastisch gedaan... Uh, ...Edward Gouw met zijn 12-jarige Ruin, Glocks, undercover... ...een fantastisch resultaat, 81.763... ...zelfs beter dan dat van Jirich Parsifal met uh, Adeline Cornelissen. Maar die erg, is erg blij, want haar paard heeft zich... Uh, ...na die hartristen waar een ze succesvolle operatie plaatsvond... Uh, ...goed hersteld. In ieder geval dus zilver, maar misschien weten we over een kwartiertje of het goud is. 13 uur 13, dat is over twee minuten. Dan starten Duitse, dat duurt zo'n zes minuten. Straks bij Jurgen van den Berg in lunch horen we... of het goud of zilver wordt voor de Nederlandse dressuurploeg. Dankjewel Ed van der Bent. Na Alex Pastoor is ook assistent Robert Molenaar weg bij NEC. Beide partijen zagen geen heil meer in een verdere samenwerking... nadat maandag Pastoor werd ontslagen... wegens de negatieve resultaten van NEC. Vanavond komen twee Nederlandse voetbalclubs in actie... om het hoofdtoernooi van de Europa League te bereiken. AZ speelt in Griekenland tegen Atromitos... En Feyenoord is afgereisd naar Rusland om te spelen tegen Krasnodar. Feyenoord-verdediger Bruno Martins Indi over die onbekende tegenstander. Ze staan uh, negende in een uh, competitie. En uh, ze hebben al uh, moeilijke tegenstanders van hun competitie gehad. En uh, ja, dat, uh, dus, uh, dat zegt wel dat ze ook, uh, ook een goede tegenstander zijn. Ze zakken best ver in, uh, maar ze kunnen ook uh, niet in één keer uh, druk zetten. En ja, uh, 25, uh, 25 keer on, uh, ongeslagen. En... Uh, ja, dat, dat zeg al genoeg. Bruno Martens in die vanavond kunnen bij de wedstrijden gevolgd worden. Hier op Radio 1 in een extra lange NOS langs de lijn vanaf half zeven. Edwin Gerrissen nu bij de ABB Verkeersinformatie. Er staat één file op de A27 van Gorkem naar Breda... tussen Nieuwe Dijk en Geertruidenberg, drie kilometer. Er staat een auto stil, de rechte rijstrook is dicht. Twaalf minuten over één is het. Nog één keer de hoofdpunten uit, dit, uit, uit deze uitzending. Uit Syrië komen berichten over nieuwe bombardementen bij Damascus... op dezelfde plek waar gisteren een aanval met gifgas zou zijn geweest. In Zimbabwe is de 89-jarige Robert Mugabe... voor de zevende keer beëdigd als president. En het feestelijke afscheid van Beatrix als koningin... is vanwege het overlijden van prins Friso uitgesteld... naar begin volgend jaar. Dit was het, het uitgebreide NOS-journaal van 1 uur. Zometeen het vervolg van lunch met Jurgen van den Berg. Wil jij als ondernemer rust in je kop? Zorg dan dat je mensen overal kunnen tanken. Dus bij die goedkope stations als het kan...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 Het is Radio 1, NCRV, lunch, Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, een werklunch met Arthur Brandt, vinder van gestolen kunst. Dat is zijn beroep. Voor de reportageserie in de praktijk gaat het over cruisers. Voor het aanleggen van die schepen is er in de haven van Amsterdam een speciaal bedrijf. Ze heten de Koperen Ploeg en gaan de hele haven door om schepen op de juiste wijze aan te meren. Je ziet nu een klein beetje een spaghetti aan, aan trots op de wal liggen. Ja, mocht het zo zijn dat er iemand aan boord ongeluk op de verkeerde knop drukt, en je staat er net naast en die tros schiet weg. Ja, dat zijn van die, uh, van die risico's die we allemaal zoveel mogelijk proberen te vermijden. En dan om half twee is een uh, De stelling dan: het is schandalig dat de wereld blijft toekijken bij de situatie in Syrië. Bent u daarmee eens of oneens? sms dat na 7070, 70, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen, 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website, dus www.stand.nl. En als u twittert, eens of eens doe het dan met hekjesstandpunt. Dit is Radio 1, de werklunch. Voordat we bij de man komen waar we die werklunch hebben... moeten we even een uh, introductie uh, lezen. Want in, in maart van dit jaar werden drie werken... van de Nederlandse kunstenaar Jan Schoonhoven geroofd. Dat gebeurde uit het museum van Bommel van Dam in Venlo... En zoals gebruikelijk met gestolen werken... kwamen ze op een internationale lijst van gestolen kunst. Toch werd eind april een van die schoonhovens geveild door Sotheby's in Londen. En er zijn handelsblad berichten daar van de week over... een flaten van je welsten voor dat gerenommeerde veilinghuis... want dat kan dus eigenlijk helemaal niet. De zaak kwam aan het rollen toen vorige week... een man binnenstapte bij de Amsterdamse politie. Die had twee plastic zakken bij zich van Dirk van den Broek. En daarin zaten de twee andere gestolen schoonhovens. De derde schoonhoven had hij verkocht bij Sotheby's. Dat was het verhaal van deze man. En die man die werd vergezeld door Arthur Brandt van beroep... opsporen van gestolen kunst. En die is hier voor de werklunch. Hartelijk welkom. Nou, Dit al is een, een spannend jongensboek, zou ik zeggen. Uh, curieuze zaak, uh, of beter gezegd curieuze zaken. Een veilinghuis als Sotheby's dat anno 2013 gestolen kunst verkoopt. Een persoon die zich bij u meldt met drie gevonden schoonhovens. Laten we daar eens even mee beginnen. Uh, wat, wat, hoe ging dat dat die man zich bij u uh, meldde? Nou, ik zal eerst even verduidelijken. Um, niet iedereen die gestolen kunst in zijn bezit heeft, is de oorspronkelijke dief. Het wordt nogal eens in het criminele milieu uh, doorgeschoven. Dus deze man meldde zich bij mij en die zei van ik wil met u praten. Nou, ik heb toen een uh, afspraak geregeld op een Amsterdamse terras. En dan, ja, daar komen de twee werelden samen, daar komt er iemand uit... Het, ja, nou, criminele circuit wil ik niet zeggen, maar toch iemand met een verleden. Ja, en ik zit dan met een jasje, dus uh, dat, dat zijn toch twee confronterende werelden. Maar laten we daar eens even hoe die man die die heeft, dus die schilderijen, kennelijk, hoe die daar dan aan komt en of die zelf mm -hmm. crimineel is. Nou ja, daar komen we misschien zo nog even op, maar die die meldt zich bij u. Ja. Hoe, hoe, we, hoe weet hij wie, wie u bent? En nou ja, als je hem een beetje googelt, dan weet je dat er maar een paar mensen zijn in de wereld die dit doen, en waaronder uh, één of twee Nederlanders, en ja. Uh, het is even googlen en dan kom je bij mij terecht. En dan belt hij u gewoon op en zegt van kunnen we een keer afspreken. Ja, nou ja precies. Er wordt verder niet gezegd, want hij neemt aan dat hij getapt wordt of dat ik getapt word. Dus het zijn uh, hele uh, oppervlakkige gesprekken aan de telefoon. Ja. En dan spreek je af. Ja. En, de, en dan? Ja, nou wat ik vertelde, hè, dan komen de twee werelden bij elkaar. En ja, je ziet zo'n jongen kijken van moet je hem nou zien zitten daar met zijn jasje aan. Onze kunstkenner. <lacht> en ik zit te kijken van of die geen bobbel achter zijn riem heeft, wat misschien een pistool in zit. Dus dat is zeg maar de eerste kennismaking. Ja. Maar ja, dan, uh, dan wordt het een, een, een beetje aftasten van vertrouwen elkaar. Uh, wat doe jij, wat doe ik? En uh, ja, het komt toch aan om een, een vertrouwensbasis uh, te creëren. Maar wat, is dat dan iemand die voortdurende om zich heen kijkt? Van... Ja, ja, ja, absoluut. Want we zitten daar en ik merkte dat hij bij de eerste afspraak... een beetje ongemakkelijk, uh, zich ongemakkelijk voelde. Want er kwamen twee mannen naast ons zitten die echt... Ja, dat misschien toch ook wel niet hoorde. Dus ik zag dat hem. Ik zei: Nou, weet je wat, zullen we eventjes gaan uh, lopen langs de Amstel. Want hij dacht dat het misschien uh, undercover-agenten ja, waren. Ja. Ja, toen zijn we gewoon lopen langs de Amstel. Ja. En, en dan? Hoe probeert u dan achter te komen... wat, wat hij aan spullen heeft? En of, of dat allemaal betrouwbaar is, verhaal? Nou, dan op een gegeven moment komt het verhaal eruit. Uh, het werd nog even onderbroken, want we zagen opnieuw... Uh, of tenminste, hij was, zag opnieuw aan de coveragenten... in één keer aankomen lopen naar, de, naar het bankje waar we op zaten. Dus hij schrok zich helemaal dood. En ik kijk nog een keer, en het zag er inderdaad heel verdacht uit... een man in korte broek en een man met een petje <lacht> op. En die stond echt bij ons. Ik denk, oh, hij wordt nu gearresteerd. Ja. En ik kijk nog een keer beter en ik dat boven van is, die staande wordt gehouden door Tom Hofman. Net op die plek waar wij zitten te onderhandelen. <lacht> dus ik zeg er helemaal rustig, dit zijn bekende Nederlanders... die gaan jou echt niet arresteren. Okay. Nou, en dan komt op een gegeven moment het verhaal er een beetje uit... dat hij uh, een paar schoonhovens op de kop had getikt. Dat is dus zijn verhaal, hè? Dat, uh, en uh, dat hij er op een gegeven moment achterkwam... nadat hij er eentje bij Sotheby's had laten veilen... Uh, dat ze waarschijnlijk gestolen waren uit het museum in Venlo... Ja, en dan, ja, dan wordt het natuurlijk wel een heel ander verhaal. Ja. En, en wat doet u er dan uh, om, om dat verhaal te checken? Ik bedoel, dat, dat dat klopt, wat hij vertelt. Nou ja, kijk, mensen... Um, hij vertelt al dat hij wel eens vaker een akkefietje had gehad. Dus dat is al een goed, uh, nou ja, goed teken. In ieder geval voor mij om, om het te kunnen checken. En ik, ik, dat is intuïtie. Ik zie gewoon aan iemand of hij de waarheid spreekt of niet. Oh. En, um, op een gegeven moment liet hij me ook papieren zien van Sotheby's. Dat hij daar een stuk had geveild. En toen dacht ik wel, nou als dit echt allemaal klopt... dan uh, zitten we wel uh, met z'n allen uh, heel diep erin. Vooral Sotheby's, want dan uh, dat merk ik ook, al, want het begint nu internationaal door te cijberen. Dat Sotheby's... Kijk, je moet het voorstellen, in 22 maart wordt er een schilderij gestolen... uit een beroemd Nederlands museum. Uh, wat u net zei, klopt niet helemaal, je werd op 27 juni geveild... maar al april, dus een maand na de roof, al aangeboden bij Sotheby's in Amsterdam. Mm -hmm. En dus 27 juni geveild bij Sotheby's in Londen. Nou, een totaal drama. Dat, het is onvoorstelbaar dat heeft, dat heeft kunnen gebeuren. Ja, dit lijkt me voor Sotheby's een heel uh, vervelend ja. verhaal. Dit. Ja, en ik weet dat ze zitten te luisteren met samengeknepen billen. Dus ik zal het niet erger maken voor ze. Maar Rick Verkouter, de, de sympathieke directeur van het museum in Venlo... die had het over dat hij het nog nooit zo zout had gegeten. En dat het de verlaten was van de eeuw. En uh, nou ja, nou, daar sluit ik me graag bij aan. We komen zo nog even ja. terug op, de, op die ontmoeting met die meneer. Want dat integreert mij toch hoe dat dan, uh, hoe dat dan allemaal gaat. Um, even inderdaad naar dat verhaal Sotheby's. Want um, er is dus blijkbaar een soort uh, uh, most wanted lijst he, ja. uh, voor kunst. Uh, wat je dus ook met criminelen hebt. Van als er zo'n schilderij wordt gestolen, komt hij onmiddellijk op die lijst te staan. Dus ja. elk veilinghuis kan die lijst bekijken. Nou, die, die, ze zijn eigenlijk verplicht. Uh, dat heet het Art Los Register. Daar staan uh, honderdduizenden gestolen werken in. Het mooie is in dit geval, of het treurig eigenlijk, dat het Oud Los Westchester heeft Sotheby's gewaarschuwd. Van er is wat met dat ding aan de hand. Al voor de veiling. Al voor de veiling. Ja. Sotheby's heeft het toch doorgedrukt. Toevallig werd het gekocht door iemand die een expert is op het gebied van deze schilderijen. Die zag dat er geknoeid was met een nummer. Want er staat een soort kenteken. Nou ja, op. De, de, deze schilder die, heeft zijn, uh, die geeft de, hun, zijn kunstwerken geen titels, maar uh, nummers. En ze hadden de 2 en de veranderd achterop. En toevallig kwam die dus bij een kenner terecht. En die is toen uh, gaan bellen. En, uh, nou ja. Ja. Maar eigenlijk zou het bij Sotheby's toch zo moeten zijn... dat welke schoonhoven er op dat moment ook nog wordt aangeboden... daar moeten ze gewoon honderd keer naar kijken bij wijze van. Ja, natuurlijk. Kijk, als er uit een beroemmuseum toch belangrijke stukken zijn gestolen... en een maand later wordt het in Amsterdam aangeboden. ja. Ik weet niet wat daar is gebeurd, maar het is echt huilen met de pet op. Je vraagt je sowieso, af, als je daar nou ooit een schilderij hebt gekocht, via zo'n feit, of dat al wel echt ja, is. Dat is dus het punt, een beetje. En dat, dat is ook een van de dingen die ik doe. Ik, ik speur ook vervalsing op bijvoorbeeld. En ook ges kunst gestolen uit de Tweede Wereldoorlog, maar ook uit musea. En kijk, mensen die naar Sotheby's of Christie's gaan, die willen mooie kunst kopen. Maar die willen ook voor hun kinderen iets moois aan de muur hebben hangen voor later. En. Ja, het moet wel betrouwbaar zijn. En als er zulke uh, flaters geslagen worden, ja, dan... Uh, dan uh, ja, dat is niet best. Ja. Hoe, hoe bent u eigenlijk in deze wereld terechtgekomen? Ja, dat is een lang verhaal. Dat is heel lang geleden, 15 jaar geleden. Ik begon als, als verzamelaar uh, van antieke voorwerpen. En op een gegeven moment kom je er dan achter dat er ook wel vervalsingen bestaan. Nou, toen heb ik contact gezocht met Michel van Rijn. Dat is een... Uh, door sommigen wordt hij berucht genoemd. Door anderen beroemd en uh, geliefd, gehaat een beetje... En dat was toch wel de man die, uh, en misschien nog wel... de man die ja, toch wel aan de top staat van deze wereld. Ja. Dus alle ins en outs kende. Qua, qua vervalsingen? Nou, nee, niet qua vervalsingen. Hij, hij is de man die uh, tot... tot uh, hij heeft in de jaren 70 en 80 veel kunst gesmokkeld. Daar is hij ook heel open over. Maar op een gegeven moment heeft hij geprobeerd de overstap te maken naar de andere kant. Mm -hmm. Hij heeft gezegd van jongens, er wordt nu geschoten. Ik vind het niet meer leuk. En uh, hij heeft natuurlijk wel dingen gedaan in het verleden die niet altijd even netjes zijn. Maar hij heeft ook zo heel veel dingen gedaan die wel goed zijn. Gestolen mm -hmm. kunst teruggebracht. En de nadruk ligt dan meestal op, op die slechte dingen. En dat is een beetje jammer. En nu zie je bijvoorbeeld wat, wat zo'n Sotheby's doet. Gewoon een schilderij verkopen. Mm. En dat zijn, dat zijn wel de mensen dat die... Gewoon de instanties gewoon... eigenlijk. Ja, precies. Ja. Die met, uh, met koningin Beatrix, of uh, met prinses Beatrix zitten te lunchen bij wijze van spreken. Dus Ja. Uh, ja. ja. Uh, Um, dus zo in de wereld terechtgekomen en nu dus uh, ja, uh, overal uh, op internet te vinden. Dus als iemand ja. iets met die kunst wil. Even nog terug naar die situatie met die meneer die dus bij de politie... want die hebt u overtuigd van het feit dat hij daar maar naartoe moest gaan? Nou nee, het, het ging als, als volgt. Uh, normaal gesproken worden deze kunstwerken uh, verbrand. Als men erachter komt dat men er niks mee kan. Dat, heeft men, uh, dat hebben we gezien bij de kunst al. Ja, een dra ja, ja. dramatisch verhaal. Ze zeggen uh, trouwens dat ze er nog zijn, hè? zeggen die dieven, vijf of zo. Ja, maar, maar dat, dat is... Dat, ik, ik vraag het me af. Bent u daar uh, nog niet voor ingehuurd om die op te sporen? Nee, maar ik weet wel dat er misschien wel nog... Eén of twee, dat zouden kunnen zijn, okay. maar voor de rest niet. Oké. Okay. Maar goed, hij, die man gaat naar ja. de politie? En, uh, nou, daar die, hebt... Ja, precies. Hij, hij wilde dus, kijk, in, uh, in dit soort gevallen... Het is en blijft natuurlijk een ordinaire kraak, een museumroof. Met toevallig een fantastische buit. Okay. Maar is het zo dat deze man ook daarbij betrokken was? Nee, dan... dat, daar ga ik vanuit van niet. Dat ja. heb ik hem gevraagd. En ik ben van mening, uh, mijn intuïtie zegt dat hij het niet gedaan heeft. Uh, hij, heeft hij heeft ze wel in, in bezit gekregen. Maar mijn... Uh, mijn doel is altijd de kunst terug te brengen. Het is een ordinaire roof geweest. Als er geen doden zijn gevallen. Geen uh, gewonden of, of, of wat dan ook. Geen geweld is gebruikt. Dan gaat het om de kunst terugbrengen. En achter de schermen wil de politie dat ook. Het gaat niet zozeer om de dieven. Het, het gaat om een Van Gogh of een Rembrandt of een Schoonhoven. Ja. En dat is van, van wereldbelang. Dat is kunstgeschiedenis. En dus wat ik ze vaak kan aanbieden in dit soort gevallen. Die jongens. En dan als het niet om de dieven zelf gaat. Hè, maar mensen die er via via ja. in de bezit zijn gekomen. Dan kan ik zeggen. van: nou, Als jij niet wil dat ze verbrand worden. Dat wil ik ook niet. Ik zou ze kunnen terugbrengen naar de politie... en dan uh, zeggen van... ik ga niet vertellen wie ze terug heeft gegeven. En dan heb je kans dat ze denken van... nou, we hebben ze terug. Laat het maar zoals het nu is. Ja. En dat is de normale gang van zaken. En zo werken ook uh, de meeste politiediensten. In dit geval zei de man van op een gegeven moment, ik ga toch met je mee. Ik ga gewoon open kaart spelen, dat, dat Sottebys-verhaal, et cetera. Ja. Dus we lopen naar het politiebureau. Hij, komt, hij zegt eerst, ik ga die schilderij even regelen. Ga jij maar even op de hoek staan. Dus ik sta op de hoek en op een gegeven moment komt hij de hoek om... met een, met een Dirk van de Broek tas, met twee zijn Ik zeg, wat maak jij me nou? Dus hij zegt, ga jij nu ook nog zitten zeuren met wat voor tas ik aankom? Ik ga misschien zo de bak in. Ja. Jij zit vanavond waarschijnlijk op tv. En ja. ga je erover zeggen? Ik zeg, ja, maar had dan een doos genomen ja. of zo. Maar lang verhaal kort, even die schilderij ingeleverd. Ja. U zegt, nou, hij is waarschijnlijk de dader niet. Uh, nog, even, nog één korte vraag. Hoe, hoe verdient u hier dan wat aan? Hier, uh, we hebben, uh, dat klinkt misschien als een groot bedrag... maar uh, kunst is veel waard. We hebben uh, in het verleden alles bij elkaar voor 100 tot 120 miljoen teruggebracht... We hebben nog nooit boekenbonden voor gehad, nog nooit. Maar we doen ook andere dingen. Ik schrijf boeken, ik geef lezingen, ja. we adviseren verzamelaars. Uh, wat we niet kopen, okay. we maken documentaires. Dus dat is meer waar je het geld mee verdient. En dit is, ja, ik had toch moeilijk zeggen... Van, ik heb hier geen interesse in omdat ik geen boekenbon krijg. Nee. Dus nee. die doe je gewoon, dit is mijn passie. Nou, hartstikke mooi verhaal. Dank dat u het hier kwam vertellen. Victor Brandt, um, over het opsporen dus van, uh, van kunst. Arthur Brandt was er ook. Ah, sorry, wat zei hij? Victor Brandt <laughs> ja. is, die, is die presentator. Ja, en ah, die ja. heb ik wel mee op school gezet. Oh, neem me niet kwalijk. Dus, Arthur Brandt. Ja, nee, u heeft helemaal gelijk. Uh, ook zo benieuwd of Nederland goud heeft gewonnen bij het EK Paardensport? Uh, ja, ik kan niet wachten. Het gaat over de dressuurploeg. Ed van der Bent, wat is het verlossende woord? Want hele Lange berg met Damon Hill, ik, ik gaf het al aan... ...zij was bij de Olympische Spelen vorig jaar... En was zij heel goed in het onderdeel Le Grand Prix. Daar werd ze toen derde. Dat valt niet voor de medaille, want dat telde voor het landenklassement. Maar hier verdient zij wat mij betreft een medaille. Een koele kikker deze Duitse Amazone. Want ze rijdt voorlopig de score van 3-7-7. Het moet nog handmatig worden gecontroleerd. Maar de afstand tot Nederland is daarmee toch te groot dat daar nog een grote wijziging in kan komen. Dus Duitsland snoept toch voor de zoveelste keer, al meer dan 20 keer, de overwinning weg hier. En de volgorde is dan Duitsland, Nederland toch wel heel mooi. En derde, Groot-Brittannië. Nederland zilver dus, derhalve daar met de dressuurploeg... op dat EK-paardensport in het Deense Herning. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. Het gaat goed in de wereld van de cruiseschepen En zelfs rampen met boten als de Costa Concordia... Die hebben de cijfers niet doen dalen. Maarten Bleumens is bij de Koperen Ploeg vandaag. Zij zorgen ervoor dat een schip veilig kan aanleggen. Die naam ontstond trouwens begin vorige eeuw. De mensen in vaste dienst die kregen goed betaald en behoorden tot de Gouden Ploeg. En de groep voor wie het inkomen wat onzekerder was, werd de Koperen Ploeg genoemd. Nou, nu is er nog maar één bedrijf in Amsterdam en dat heeft dus die naam: de Koperen Ploeg. Maarten kijkt met ze mee. Loods, welke palen gaat u voor en achter? Ik had die in 1938 Dank u. Kijk, daar wordt een lijn echt over een meter of nou het zal zijn, 20, 30 uitgegooid deze kant op. Hij haalt de kade net niet. Dus die moet nog een keer geworpen worden. Dan moeten we even oppassen dat we hem niet op ons hoofd krijgen. Voor ons komt echt een gigantisch cruiseschip uh, gaat aanmeren. Dit is uh, de MSC Magnifica. Een van de grootste schepen die hier aan de kade terecht zullen komen. Dat betekent dus twee springlijnen. Je ziet die, die trossen schuin naar voren staan, ja. vanaf achter. En die houden het schip in de eerste. Dat zijn de eerste trossen... Die, waarmee verbinding gemaakt wordt met de wal. Mike schotte, je bent voorzitter van de koperen Ploeg. Nou heb ik eh, ook zeilles gehad. En heb ik ook, op zich wat je nu net noemt... Eh, met springlijnen en zo, heb ja. ik ook geleerd. Ja. Wat is hier zo specialistisch aan? Ja. Eh, het kan zijn dat het schip afgemeerd moet worden... Op een boei dat voor anker komt te liggen in de haven. Ja. Belkeriers, voornamelijk tankers. Onze mensen beschikken over uitstekende nautische kennis en vaardigheden. Ze dus je hebt een compleet opleidingstraject van, van drie jaar aan vast. Ja. Nou ja, het is ook een, een wezenlijk onderdeel van de verkeersveiligheid. He? Ik kan het beste naaf van weggaan, manier ja. dus Je ziet nu een klein beetje een spaghetti aan, aan trossen op de wal liggen. Nou, dan moet je niet... Te, te, er dichtbij in de buurt staan, want ja, mocht het zo zijn dat er iemand aan boord ...per op de verkeerde knop drukt en je staat er net naast en die tros schiet weg. Anticiperen, hè? dit is al Mr. Marenska. Yes, I'm Pietro Maresca, en the staff-kapitaan Magnifica. We zitten in een mooie rokerslounge op het, dit fantastische schip, Magnifica. Samen met de, de tweede kapitein. Uh, you've been here for many years, you have seen... Uh, uh, uh, ports all over the world. Uh, yes. Amsterdam, how would you rank Amsterdam in all those cities? For uh, this ship, for our itinerary, Amsterdam, we can say is almost the main port. Ja, Amsterdam is echt een hele belangrijke haven. Hier gebeurt van alles met het bevoorraden van het schip, maar het ook het, het op- en af laten stappen van de passagiers. We was many port in Norway and also England, Ireland, and Scotland and Amsterdam. Uh, I can say is one of the biggest ports. Hey, Amsterdam, Amsterdam is echt een van de de grotere havens States, uh, die zij aandoen. Uh, how many days are you on the ship? How many days are you off the ship uh, during the year? Uh, during the year uh, we can say on the ship uh, we're about eight months. eight months. Eight months. on the ship. <laughs> was, Hij zit zo'n zo'n acht maanden per jaar like uh, op now. het schip. We have to talk about the Costa Concordia. Yeah, there was this captain who did strange things let's put it that way. Uh, did it did affect the way people look and your job, the things you're doing. Yes, yes, there was a closer attention to see exactly. Ja, zelf wel gemerkt dat op het moment uh, dat de kapitein van de Costa Concordia heeft natuurlijk rare dingen gedaan en hij merkte wel dat de mensen aan boord hem op dat moment beter in de gaten hielden dan uh, daarvoor, maar ook dat is alweer uh, aan het weggaan. Can you imagine uh, taking a cruise yourself as passenger? <laughs> no, I don't think so. No. <laughs> I don't think so. <laughs> my vacation is to be at home with uh, my family, with my daughter. <laughs> This is my vacation, so... Voor hem geen uh, vakantie op een cruiseschip, voor hem is het vakantie thuis bij, uh, bij de familie. Dat is natuurlijk logisch. I wish you a good trip. Thank you, very thank, very you. thank you, thank you. Bye. We hebben hier palm 19 vrij staan. Daar hebben we die eerste achter terug op staan. Dat ja, hey, hey. ja, was hem alweer, hè? Ja, hij ja. ligt goed. Ja, hij ligt mooi. Even uithijgen. Ja, even naar haar toe even wat drinken. Ja. Goed, Bedankt. fijne dag. Dank je. Dank je. Morgen de laatste bijdrage van Maarten vanuit de Passenger Terminal in Amsterdam. Zomerin is het Stand.nl. De stelling dan, het is schandalig dat de wereld blijft toekijken bij de situatie in Syrië. en We zijn benieuwd of u het daarmee eens bent of mee oneens. Dit is Radio 1. E. Nu het NOS Journaal, hier is Gert Kluik. Het blokkeren van downloadsite The Pirate Bay door Nederlandse internetproviders heeft weinig effect gehad. De blokkade is vrij makkelijk te omzeilen. Dat stellen onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam. Op last van de rechter blokkeren Nederlandse internetproviders sinds mei vorig jaar de toegang tot The Pirate Bay. Het aantal Nederlanders dat films, series, boeken en games downloadt zonder te betalen, is sindsdien volgens onderzoekers zelfs iets toegenomen.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 Het feestelijk afscheid van Beatrix als koningin is uitgesteld naar begin volgend jaar. Het nationale feest in Rotterdam stond gepland voor 14 september... maar het Nationaal Comité Inhuldiging vindt het niet gepast... om het feest zo kort na het overlijden van prins Friso te houden. Een nieuwe datum wordt binnenkort vastgesteld. En het Rijksmuseum in Amsterdam heeft vier maanden na de opening... de miljoenste bezoeker ontvangen. Een vrouw uit Zaandam was de gelukkige. Sinds de opening op 13 april komen er dagelijks tussen de 7.000 en 10.000 bezoekers. Voor het eerst in lange tijd komen er nu meer Nederlandse dan buitenlandse bezoekers, meldt het museum. En dat zijn de hoofdpunten. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van den Berg. Schokkende beelden uit Syrië gisteren, honderden doden en vele gewonden na een vermeende gifgasaanval. De Verenigde Naties hebben onderzoekers klaarstaan in de buurt van de plek waar die aanval gisteren was. Maar die krijgen geen toestemming om onderzoek te doen. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken was gisteravond nog hoopvol dat de VN in actie zou komen. Met gifgas is het zo dat hoe sneller je ter plekke bent, hoe groter de kans is dat je ook sporen vindt en kunt bewijzen dat het gebeurd is. Dus ik hoop dat er een heel snel en grondig VN-onderzoek kan komen. Na spoedberaad van de Veiligheidsraad van de VN bleek dat Rusland en China een onderzoek naar de aanval in Syrië dwarsbomen. En dat leidt tot veel ongenoegen in de wereld. Zo heeft de Franse minister van Buitenlandse Zaken vandaag ferme woorden gesproken over eventueel militair ingrijpen daar in Syrië. Kan de wereld blijven toekijken zonder iets te doen of is het nu meer dan ooit gerechtvaardigd om in te grijpen in Syrië? Ik praat erover met Marietje Schaken, Europarlementariër voor D66. Dag mevrouw Schaken. Goedemiddag. Goedemiddag. Drie keuzes aan het begin, kort antwoord ja of nee. Hier komen ze. Dit is het moment voor militair ingrijpen in Syrië. Niet realistisch, nee. De Verenigde Naties bewijzen hiermee hun onmacht. Ja. Syrië moet haar eigen problemen oplossen. Nee. En dan de stelling en we roepen iedereen op om daarop te reageren. Het is schandalig dat de wereld blijft toekijken bij de situatie in Syrië. Bent u daarmee eens of oneens met die stelling? sms dan naar 7070 70 kost 50 cent. U mag gratis bellen 0800 1101. U kunt naar de website www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe het met hekje standpunt. Mevrouw Schaken, wat zegt u tegen de stelling eens of oneens? Nee, dat toekijken dat heeft tot heel veel problemen geleid. Er is te weinig doorslaggevende actie gekomen vanuit de internationale gemeenschap. En je kunt best zeggen dat daardoor de problemen veel groter zijn geworden... dan ze eigenlijk waren. Uh, niet alleen blijft het regime mensen uitmoorden... maar ook zijn uh, extremistische groeperingen ontzettend sterk geworden... in Syrië de afgelopen jaren. Uh, en dat leidt tot hele grote problemen. Uh, Rusland, maar ook Iran hebben hun positie verstevigd in Syrië. En het gaat dus niet alleen maar meer om een oorlog in Syrië zelf... maar het risico op een regionaal conflict... waar verschillende landen met verschillende belangen worden ingezogen... wordt elke dag groter en dat is ook een probleem voor de EU. Ja. Oké, okay, dus, dus eens met de stelling. Maar wat gaan we dan nu doen... Nou, er is helaas door uh, het uh, vreselijke uh, optreden van Rusland en China heel weinig mogelijk binnen de Verenigde Naties. Dat is echt uh, uh, teleurstellend, maar ook een teken aan de wand hoe deze landen hun macht bereid zijn uh, in te zetten. En de Europese Unie moet veel meer met één stem spreken en ook... Uh, druk uitoefenen op die landen. En als ik dan een Franse minister van Buitenlandse Zaken... stevige woorden hoor gebruiken en uh, hoor dreigen met militair ingrijpen... denk ik, waar is dit op gebaseerd? Het zijn mooie woorden, stevige woorden, stoere woorden. Maar uh, eerder uh, waren het Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk... die uh, het Europese standpunt eigenlijk uh, verdeelde door te pleiten om het wapenembargo op te heffen. En vervolgens hebben ze geen wapens geleverd. Dus de vraag is eigenlijk, wat zijn die woorden waard? Oh. En uh, ja, daar moet je ook oh. mee oppassen. nee ja, Maar goed, dat zijn allemaal constateringen. Maar, en, en, en dat is ook waar wat u zegt. We, we kunnen Obama er nog bij voegen. Die zegt, the world is watching. Ja, inderdaad. Ja, inclusief kijken... hij zelf. Ja, precies. Iedereen doet dat. Maar de vraag aan u is, wat, wat moet er dan nu wel gebeuren? Wat moeten we dan doen? Nou, we, we zijn al bezig helaas en dat is ook een reden waarom uh, het heel belangrijk is dat de oorlog stopt om de humanitaire crisis op te lossen. Uh, daarin is de Europese Unie de grootste donor. Uh, en ik denk dat we toch moeten proberen, al ben ik daar zeer pessimistisch over, om diplomatieke oplossingen na te streven. Uh, volgende week komen Rusland en uh, de Verenigde Staten bij elkaar in Den Haag. En uh, ja, de relatie tussen die twee is eigenlijk op een uh, historisch dieptepunt. Ja. Maar toch uh, moeten we proberen om te kijken wat daarin zit. Uh, omdat het een tijd geleden is dat er politieke of diplomatieke pogingen zijn gedaan. En daar en... zou Europa het voortouw in moeten nemen, vindt u? Ook nou, om, die, om, die, die, het... om Russen, de Russen en de Amerikanen wat meer op één lijn te krijgen. Ja, de EU kan daar wellicht een, een uh, ja, bemiddelende rol in spelen. Maar de EU heeft zelf ook een rol te spelen um, als NAVO-lidstaat. Uh, als grootste handelspartner van Syrië en als wereldspeler... zouden we ook zelf uh, moeten kijken hoe we onze politieke macht... zwaarder kunnen laten wegen in plaats van steeds verdeeld op te treden. En daarmee eigenlijk juist landen als Rusland, uh, landen als um, uh, China... of ook uh, het regime in Syrië in de hand te spelen. Want kijk, als wij geen doorslaggevend geluid laten horen... en iedereen zegt iets anders, dan komt dat Assad bijzonder goed uit. Want hij lacht zich natuurlijk... Uh, uh, rot dat hij nog steeds alle ruimte heeft gekregen... om de meest vreselijke um, misdaden tegen zijn eigen mensen te begaan. Ja, en, en want nog even voor de goede orde. Bij die keuzes vroeg ik van dit is het moment voor militair ingrijpen. Toen zei u heel ferm nee. Dus dat, dat is echt een stap te ver wat u betreft. Nou, het probleem is dat er helemaal geen... Uh, bereidheid toe is. Niemand wil mensen het land insturen. En er is ook hele grote vrees, en ik vr denk dat dat ook terecht is, dat als je zware wapens zou sturen aan um, uh, rebellen die tegen Assad vechten, dat het heel moeilijk te traceren is waar die wapens terecht zullen komen. Het gaat al lang niet meer om een conflict tussen twee partijen, nee. bijvoorbeeld hè, tussen het regime en, en één oppositiegroep. Maar juist die oppositiegroep is erg verdeeld. Daar zitten extremisten uh, tussen, daar zitten ook uh, hele gematigde en democratische mensen tussen... die eigenlijk vermorzeld worden tussen de extremisten en het regime. Um, maar het is niet... Um ja, niet veilig genoeg maar. zou je kunnen zeggen... om zulke zware wapens te leveren. Laat staan om daar mensen uh, op af te sturen. Nou, nou weten wij dat China en Rusland uh, dwars liggen. Altijd in die uh, vn Veiligheidsraad Want die, die, st die stellen zich eigenlijk op het standpunt steeds van... ja, uh, wij, wij willen niet uh, ingrijpen in, in, uh, in andere landen. Uh, waarschijnlijk ook wel een beetje bang dat het op hunzelf afstraalt. Hè, omdat daar natuurlijk ook van alles op aan te merken valt. Ja. Dus dat zal de reden zijn. Maar waarom zouden ze tegen zo'n onderzoek zijn bijvoorbeeld? Dat, dat begrijp ik niet zo goed. Nou, het is zo langzamerhand echt een, een machtspolitieke vraag aan het worden. Het gaat al lang niet meer alleen maar om Syrië zelf... en om de mensen die daar uh, elke dag doodgaan. Maar het gaat om uh, ja, wel of niet willen samenwerken... bijvoorbeeld met de EU uh, en binnen de VN. Dus uh, ik, ik vrees dat bijvoorbeeld de Russen... Uh, gewoon elke volgende stap die de VN kan nemen... zelfs als het een onderzoek is, willen tegenhouden. En uh, ja, dat... dat het gaat eigenlijk dus om, om de eigen machtspositie uh. tegen anderen. En inderdaad zijn Rusland en China niet voor... Uh, VN-actie, omdat ze ook niet willen dat, dat er als ze zelf een keer vreed optreden ja. tegen, uh, tegen een groepering... dat, dat zij dan ja. maatregelen op hun dak ja. krijgen. Ja, dat zit daarachter. Maar ik zit toch even op dat onderzoek. Want u, u zei het net ook al een beetje, u zei het niet zo expliciet... maar toch tussen de regels door hoor ik een beetje van ja dat regime uh, gifgasaanval. Dat moet allemaal eigenlijk nog maar, maar duidelijk worden natuurlijk. Of, of dat echt van de kant van Assad is gekomen. Uh, maar dat, dat zou zo'n VN-onderzoek nou juist ophelderen. Dus als hij het, laten we zeggen, niet zou hebben gedaan, dat zou toch ook interessant zijn om te weten en wie het dan wel is geweest. Ja, er zijn eigenlijk twee opmerkelijke uh, dingen. Allereerst is de timing van deze vermeende chemische wapenaanval toch opmerkelijk. Juist nu er VN-waarnemers klaarstaan om uh, een breder onderzoek uit te voeren. En aan de andere kant inderdaad uh, is het gek dat de regering niet zou willen meewerken. Dus dat het regime van Assad niet zegt... wij hebben dit niet gedaan, zoals ze beweren, ja. kom maar kijken. Dus um, het tegenwerken van het onderzoek is geen goed teken... En uh, ja, doet toch vermoeden dat er, dat er echt uh, iets, iets ernstigs aan de hand is. En uh, dat geeft ook maar weer aan hoe groot het risico is... en waarom het zo moeilijk is voor de internationale gemeenschap... om bijvoorbeeld militair in te grijpen, omdat chemische wapens... Uh, en het gebruik daarvan natuurlijk een enorm risico ja. vormen. Maar ik denk ook niet dat Assad heel erg zenuwachtig wordt... ook al zouden we als Europa met één mond spreken en zeggen... van dit en dat vinden wij ervan. Dat, dat, dat zal hem toch ook eigenlijk... Uh... Uitmaken. Als dat lijkt inderdaad tot, tot uh, zeer weinig uh, bereid. Maar het is in elk geval heel erg onverstandig van de Europese Unie... Uh, om niet met eenduidige signalen te komen... en als, als ministers van buitenlandse zaken uh, her en der iets roepen. Kijk, wat Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hebben gedaan... door een paar maanden geleden te pleiten voor het opheffen van een wapenembargo... en vervolgens niks te doen, is natuurlijk heel erg zwak. Want als er wel... Uh, meer wapens aan de oppositiegroepen geleverd zouden worden, zou dat echt een probleem hebben kunnen zijn voor Assad. Maar het wel zeggen en het niet doen uh, is, ja, is, is niet goed voor de positie van de EU. Het was, waren maar twee landen van de 28 die daar zo sterk over dachten. Uh, zij konden met hun veto het wapenembargo uh, opheffen en hebben daar vervolgens geen gebruik van gemaakt. Ik denk dat Assad en de zijnen heel goed kijken naar dit soort signalen. En daarin lezen dat er verdeeld Europa aan zwak Europa is. Oh. En ze zijn natuurlijk heel erg uh, ja, hecht met Rusland... die oh. nog steeds wapens levert. Um, Iran dat um, de revolutionaire garde in Syrië laat optreden. Dat ook via Hezbollah... Uh, extremistische milities um, het Assad-regime steunt. Dus de machtsstrijd in en rondom Syrië... Uh, heeft uh, implicaties ver over de grenzen van nou, het land heen. Iemand op onze site zegt uh, hierop inhakend... Uh, ja, uh, de oppositie in Syrië is ook niet uh, echt te vertrouwen. Er wordt gesproken met, uh, over, over banden met Al-Qaeda. Uh, hoe weten we wie, wie we nou wel of niet moeten steunen? Hoe, hoe weten we dat we niet ja, ons voor het propagandakarretje van de een laten spannen... tegen de ander of omgekeerd? Je kunt er eigenlijk op twee manieren naar kijken. Aan de ene kant kun je zeggen dat juist die extremistische groeperingen... veel sterker zijn geworden uh, in afwezigheid van de internationale gemeenschap. Uh, heel veel mensen in Syrië die zijn uit wanhoop... ook uh, bij extremistische groeperingen gegaan. Uh, en aan de andere kant is het precies de reden... Dat we niet exact weten wie wie is. Dat we niet kunnen garanderen uh, waar wapens naartoe zouden gaan. Um, en dat we inderdaad zeer veel zorgen hebben... over het optreden van uh, extremistische islamisten. Ik bedoel, We hebben ook daarvan vreselijke beelden gezien. Ja. Uh, en dat is precies de reden dat er uh, niet makkelijk... Um, ja, met ja. een of andere groep wordt samengewerkt of wapens ja. worden geleverd. Iemand anders op onze site zegt... het Westen moet zich helemaal niet mee bemoeien... want we krijgen toch altijd overal de schuld van... wat vindt u daarvan? Het is in ons belang dat er geen bredere oorlog uh, in het Midden-Oosten uitbreekt. Het is ook in ons belang dat extremistische groeperingen... niet sterker worden in een land als Syrië, maar ook breder in, in het Midden-Oosten. Uh, we betalen nu al ook een prijs. Ik bedoel, dat doen we omdat we onze verantwoordelijkheid nemen. Maar de humanitaire ramp is niet te overzien. Uh, het is de grootste oproep voor humanitaire hulp... die de Verenigde Naties ooit gedaan hebben. Uh, er zijn uh, rond de 4 miljoen Syrische vluchtelingen... Uh, en intern uh, ontheemde mensen. Ik ben zelf in, uh, in Libanon geweest... en heb gezien hoe vluchtelingen daar uh, in de modder... al twee jaar uh, zonder stromend water uh, leven. Als mensen um, zonder perspectieven uh, lange tijd ontheemd zijn... heeft dat ook hele grote gevolgen... En dat is ook weer koren op de molen van extremistische ja. groepen... die natuurlijk graag gaan kijken... hoe mensen zonder veel perspectieven te winnen zijn voor hun, hun ja. doelen. Dus we hebben al heel veel consequenties van uh, de ramp... en ook de humanitaire ramp in Syrië. Ja. Goed, mevrouw Schaken, ik ga naar de luisteraars... en kom zo meteen graag bij je terug om de reacties door te nemen. Marietje Schaken, d 66 europarlementariër. parlementariër Schandalig dat de wereld blijft toekijken bij de situatie in Syrië. Dat is de stelling... U mag zeggen of u het eens bent of mee oneens. 965 mensen hebben dat intussen op de site gedaan. 51% eens, 49% oneens. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. U spreekt met Van den Berg. Uh, ik ben het niet met de stelling eens. Uh, het, het, is, het is vreselijk wat er gebeurt van twee kanten. Maar mijn eerste punt is, wat is de wereld? De mevrouw die bij u zit laat wel zien dat er verschillende kanten in de wereld zijn. En waarom zouden wij... Amerika en Europa een soort morele superioriteit hebben. Ik uh, kan me niet anders voorstellen dan dat uh, het uh, ongeregelde terroristische groepen die daar zitten, dat die dit op hun geweten hebben. Want zat, uh, hoe, hoe, hoe verschrikkelijk die ook kan zijn, zal dit niet gedaan hebben. Alleen ik hoor direct wel, bij, ook bij die mevrouw die bij u zit, bij al die Nederlandse uh, politici vanuit hun invoeren toren, dat ze... Assad direct in de schoenen schrijven, dat weten we niet. Niemand mm. weet het precies. Nee. Maar hij heeft het natuurlijk altijd weer gedaan. Hebben we niks geleerd van uh, wat er in Egypte gebeurd is? Je kunt in zo'n land met zulke verschrikkelijke ideologieën ook, met zoveel geweld, uh, misschien beter maar een, uh, een wat harde hand hebben, hoe vreselijk het ook is. Maar kijk, als daar die, die tegenstanders van Assad het winnen, dan, uh, ja, dan in ieder geval alle christenen worden daar. Uh, uitgeroeid en ook alle andere minderheden. Hmm. Want uh, die, ja, die, die zijn eigenlijk nog veel erger dan Assad. Maar u dit... zegt dat het eigenlijk kiezen uit twee kwaden. Ja, en, dan, de... en dan de minst kwade laat hij dan maar een tijdje zitten. Nou ja, goed, het punt is dat, dat ik, ik maak mij eigenlijk wel, wel boos ook over... de manier waarop Assad dan direct... Uh, beschuldigd wordt. Misschien ja. heeft iets gedaan, maar ja. ik denk dat dat gebeurt. En als ik, nee. als ik journalisten hoor, als ik mensen hoor... en misschien dat China en Rusland ook zeggen... bewijs is maar dat de wat op gedaan nee. heeft. Ja, goed, dan, en... dan zou het handig zijn als er zo'n onderzoeksteam van de VN naar binnen mag... en dat, dat blokkeren ze voorlopig ook natuurlijk. Ja, nou, waarschijnlijk, waarschijnlijk zijn ze bang dat ze dan... ze vertrouwen natuurlijk de hele wereld niet meer, zeker de VN niet. Ik bedoel, dat zijn mensen die, die nooit iets opgelost hebben. Ja. Oké, okay, dank u wel. Stampert goedemiddag. Ja, Goeiemiddag met Van Dijk. En Ik vind het niet schandalig, want we kunnen er niets aan doen... Maar ik vind het iets anders schandalig. En namelijk, wanneer je nou ziet hoe al tientallen jaren en tientallen jaren... in vele Arabische landen de moslims en elkaar en de christenen naar het leven staan... op een uiterstreden manier in Jordanië, in Egypte, in Aden, in Jemen, in Libanon, nu in Syrië. En als je dan ziet hoe een partij als deze 66 net als de SP en GroenLinks en de, enigszins de P van de A... voortdurend maar één land aanvallen... het enige land waar moslims en christenen niet worden gediscrimineerd... waar ze in vrede kunnen leven, namelijk Israël... dan denk ik dat die mevrouw Schaken wel eens bij zichzelf mag te raden gaan... waarom ze de criteria die ze gebruikt in haar gesprek en haar opvattingen nu... waarom ze die criteria niet meer hanteert... op het moment dat het aankomt op de enige democratie in het Witte oosten israël ja, Oké, okay, dank u wel. Stamptnl, goedemiddag. Goedemiddag met Sliepenbeek uit Eindhoven. Dag meneer. Dag. Uh, ik ben het eens met de stelling. Ik vind het diep triest dat de uh, internationale gemeenschap dus absoluut uh, uh, verstek laat gaan. Maar ik herinner me mijn eigen opeens. Ik, ben een beetje van, ik heb een beetje Duits bloed. Mijn oma die zei vroeger tegen mij, was ik een manneke van een jaar of zes. man, mijn jongen, geld regeert die buit. Er is niks te halen. Ze hebben geen, geen, geen, geen bruikbare grondstoffen. De westerse wereld die kan er niks halen. Er wordt er te weinig aan verdiend. In, in, in Irak, dan waren ze zo. Ja. Dus u dan zegt dan dat, dan dan denkt, dan dat, dan dat is de reden waarom de rest van de wereld aan de zijlijn blijft staan? Dat denk ik, ik denk dat dat een, een, een, een. Nou, ik zal niet zeggen dat dat het enige punt is, maar ik denk dat dat. Uh, uh, de schaal wel laat slaan en naar, naar de houding die er nou aangenomen wordt. Uh, Oké, okay, dat kan. Uh, terwijl Marietje Schaken ook terecht zegt, denk ik. Het is ook een belangrijk land daar in die regio natuurlijk. Dus in die zin hebben we er allemaal wel weer uh, mee te maken. Stad.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Marietje Schaken heeft ongelijk als ze zegt... dat extremisten in Syrië sterker zijn geworden door uitblijven van interventie. Want in Irak hebben we namelijk het tegendeel gezien. Juist door de interventie door de Amerikanen in de laatste Irakoorlog... ...hebben daarna dus uh, alle al qaeda infiltranten de zaak daar kunnen overnemen. Dus dat waag ik te betwijfelen. Ik ben het oneens met de stelling. Net het genoemde Irak. Interventie kan het gewoon erger maken. En ook bijvoorbeeld in Egypte waar niet geïnterveneerd is... ...maar ook daar zien we dat al die verwikkelingen de zaak erger maken, vind ik. De keuze inderdaad in Syrië tussen erg en erger. Ik, ik vertrouw Assad niet. Ik heb, weinig, of ik heb, ik heb, ik heb niets met die man in zijn regime. Maar ik vermoed dat als uh, de opstandelingen... De rebellen vaag geïnfiltreerd door al qaida of door allerlei extremistische groeperingen en de macht komen, dat dan nog erger wordt. Zeker ook voor de christenen. En ik denk dat we af moeten van, van die machteloosheid in het Westen. En ook van dat, in dat, dat misplaatste verantwoordelijkheidsgevoel dat wij overal voor verantwoordelijk nou, zijn. zijn maar, goed, maar ook als we daar, als, we, we hebben allemaal die beelden gezien van gisteren. Het is ook vreselijk dat dat gebeurt. Dus los even wie daar voor verantwoordelijk is, het feit dat het daar gebeurt en wij allemaal langs de zijlijn staan. In, dat gebeurt gewoon in onze wereld. Ja, maar nou doet u dus precies wat ik wil bestrijden. Namelijk, u appelleert op, op gevoelens, van, aan gevoelens van machteloosheid. Ja. Ik geef ik, ja, het uiteraard niet toe. Maar uh, de wereld, daar wordt toch heel vaak het Westen onder verstaan. Nou, het Westen kan dat niet meer. Bovendien, mocht het Westen dat willen, dan zijn China en Rusland tegen. Dus ik, ik vrees dat deze kwestie echt een, een interne Arabische kwestie is. En bovendien... Wat ik al zei, als, het, als er wordt geïnterveneerd is het gewoon de kans heel groot dat het erger wordt. En ook als het Westen niet interveneert heeft het de schuld van de Arabieren. En als het Westen wel interven nee. interveneert krijgt het de schuld van de Arabieren. Dus men moet het zelf oplossen. Ik voel mij niet aangesproken als, als Westeling om, om daarvoor over interventie te pleiten. Ja, Oké, okay. okay, duidelijk. Dank u wel. Stad.nl, Goedemiddag. Hallo dan. Stad.nl, Goedemiddag. Ja, hallo, met school, Kan ik er nog ook op een reactie even geven? Kom maar op. Ja, nou, mijn reactie is heel simpel. Die meneer uh, Dijk of zo eerder, die heeft het al genoemd. Maar ik vind het een schandaal dat D66 zich altijd heeft gekeerd tegen die muur die Israël heeft gebouwd. Israël houdt die rotzooi van die moslims ja. buiten de deur. Oké, okay, maar... Er zijn uh, in Israël heel veel maar... moslims... Doe het even die, rustig. Het goed. Doe nou eens even rustig. Maar, we, gaan, ja. We, ja, we moeten niet alles ineens allemaal weer op één hoop gooien. Gaan we gaan nu even terug naar de stelling van vandaag. Uh, een andere keer praten we weer daarover. Het is schandalig dat de wereld blijft toekijken bij de situatie in Syrië. Wat zegt u dan? Nou, wat ik daarvan zeg is dat het niet schandalig is... Want we kunnen er niks aan doen. We kunnen daar helemaal niks aan doen. Het zit in hun cultuur, het zit in hun levenswijze. Dat onvoorstelbare agressie en geweld. Als iemand het er niet mee eens is, er is geen tolerantie in die maatschappij, in die cultuur. Okay. Kijk eens hoe ze de christenen behandelen. Maar ook, meneer, kijk eens hoe ze de Palestijnen in, in Syrië en Libanon behandelen. Okay. Maar dan hoor je antisemiet als bommel van Acht en Meulenberg nooit over. En het E66 ook niet, want het worden ja. zijn niet de Joden okay, die het Oké, oké, oké, nou zitten we weer daar toch. Uh, dat is altijd een beetje lastig. Belangrijk onderwerp ook, en we hebben het er vaak over. Uh, maar moet moeten niet alles op en opgooien, vind ik. Nog eentje dan, stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Uh, ik heb er ook nog even wat aan toe te voegen. Ik, uh, ik, ik vind het afschuwelijk wat er gebeurd wordt door, uh, nou ja, zeg maar rustig uh, gedegenereerde mutanten... Uh, elite troepen van, als dat worden bij kinderen de nageltjes uitgetrokken, bij volwassenen worden de ogen doorgeprikt enzovoort. Maar, uh, in, in landen als, uh, als Zimbabwe, onder uh, Robert Mugabe, en Tibet, onder uh, de Chinezen, gebeuren precies dezelfde zaken. En daar hoor je helemaal niks over. En ik vind het een beetje hypocriet dat het nou alleen maar over, uh, over zo'n Syrië als Egypte gaat. Ja. Daar heb ik nog iets uh, toe te zeggen. Nee, nee, nee, daar hebben we geen tijd meer voor. Sorry, want ik, ik, moet, ik wil Marietje Schaken nog even het woord gunnen. Dank dat u, uh, u nog even hebt gebeld. Dank u wel d 66 euro Het gaat ook af op u, mevrouw Schaken, tenminste op uw partij. U hoort dat. Ja, ik hoorde wat standpunten over, uh, over Israël. Uh, ik hoop dat we daar een keer wat langer op in kunnen gaan. Want dat ja. zou een volledigere discussie mogelijk maken. Maar ik raad uh, de heren die het daarover hadden uh, aan... om ook eens naar de standpunten te kijken. Want er werden nogal wat... Uh, statements gemaakt die niet op waarheid gebaseerd nou. zijn. Wat maar, uh, maar, maar... vond u verder van de reacties die over dit onderwerp gingen met name? Ja, ik begrijp het. Het is ongelooflijk moeilijk. Laat ik dat vooropstellen. Er zijn geen makkelijke oplossingen en het is kiezen tussen verschillende kwaden. Uh, maar de, de eerste beller, de heer Van den Berg, die zei uh, hè, uh, dat Assad meteen de schuld krijgt. Uh, ik denk dat dat... Uh, dat, dat uh, een beetje kort door de bocht is, maar dat het wel erg zou helpen... als er nou een onderzoek zou kunnen worden gedaan door de Verenigde Naties. Uh, het is ook moeilijk om te zeggen, hij heeft het zeker niet gedaan... terwijl niemand dat kan verifiëren. Dus uh, het bewijst denk ik uh, heel erg dat het nodig is dat er onderzoek wordt gedaan... en dat, uh, dat de schade van het gebruik van chemische wapens door wie dan ook um, enorm is... en dat dat moet worden, uh, moet worden tegengehouden. Ja. U, u hoort ook iemand zeggen, hè, van het, is, het is een interne uh, Arabische kwestie... heb ik zelfs opgeschreven. Schreef hij, uh, uh, hij zegt, ik, ik voel me ook niet aangesproken als ik die beelden zie. Tuurlijk, hoe erg het ook is, en uh, dat, vind ik, dat vind ik ook, zei deze meneer... maar wie zijn wij om ons daar dan mee te bemoeien? Nou, als politicus denk je meer aan de verantwoordelijkheden uh, die je hebt... en voel je je, denk ik, vaker aangesproken... Uh, als het gaat om uh, um problemen in de onmiddellijke buurlanden... van de Europese Unie... Um, Zoals ik al zei dragen wij de gevolgen van wat er in de wereld gebeurt direct of indirect heel vaak. Uh, momenteel als het gaat om Syrië uh, hebben we een ongekende humanitaire crisis waar we al de prijs voor betalen. Uh, moeten we ons zorgen maken over wat er met een generatie jonge Syriërs gebeurt die met heel weinig perspectieven en heel veel geweld opgroeien. Waar extremistische groepen uh, graag gebruik van maken. En het risico van uh, een regionaal conflict, werd ook door een van de uh, bellers genoemd, is levensgroot. Een Midden-Oosten wat in brand staat, uh, raakt de Europese Unie op allerlei manieren. Ja, dus en dat, die dat... instabiliteit moeten we proberen tegen te ja. gaan. Uh, en dat is direct in ons belang. Dus ja. de wereld is zo met elkaar verbonden dat het niet zo meer werkt om te zeggen, ach, het is het probleem van iemand anders. Ja. En daarmee houden we het wel buiten de deur. Dank dat u meedeed in stand.nl. Marietje Schaken, d 66 euro parlementariër. De stelling blijft op onze site staan. U kunt daar de hele middag op blijven stemmen. Kijk nog even naar de laatste stand. Meer dan 1000 mensen gestemd. 1062 om precies te zijn. 51% eens met de stelling. 49% oneens. Dat was het ook zo straks. Dus daar verandert niet zoveel in. Zometeen op deze zender. Dit is de dag. Ik wens u een prettige donderdag. Goedemiddag.